Hoofdstuk 20. Met een angstwekkend gerommel. Voor de zoveelste keer bracht de veldwachter rapport uit. En zijn stem klonk droger en vervelender dan ooit. En dat was het dan wel, burgemeester, sprak de veldwachter toonloos. En dan heb ik nog een zaak, maar ah, daar hoef ik u niks van te vertellen. He. Veldwachter, je spreekt in raadsels... Vertel me maar eens eerst precies waar het om gaat en dan weet ik of je me er iets van moet vertellen of niet, zei de burgemeester. Het gaat om dat gat in de ruïne. Een gat? In de ruïne? Veldwachter, wat paasel je nu? Die ruïne is niets meer of minder dan één groot gat dat bij elkaar wordt gehouden door een paar muren die toevallig nog overeind zijn blijven staan. Ja, oh ja, u bent heel geestig, burgemeester. Ja, u bent de burgemeester, u bent de baas, u kunt grappig wezen. Maar u weet best wel heel goed wat voor gat of ik bedoel. Kom nu, veldwachter, wij zitten hier niet om elkaar raadseltjes op te geven. Een gat in de ruïne, zeg je? Wat bedoel je daar dan mee? De veldwachter keek zijn chef met zijn trouwe ogen bepaald een beetje treurig aan en toen antwoordde hij met een diepe zucht. Ach, burgemeester, wat weet ik nou van die ruïne af? He? U weet er veel meer van dan ik. U bent nou al zoveel nachten stiekem bij die ruïne geweest. Ik stiekem bij de ruïne? Hoe kom je erbij, man? Het halve dorp heeft u horen niezen bij de ruïne. Ja, u denkt altijd maar van. Och, dat denkt u, u denkt och. Ik denk nooit och. Ik denk er niet over om och te gaan zitten denken. Nee, u laat me niet uitpraten. U denkt, och, ja, dat denkt u. U denkt, och, die domme veldwachter, denkt u, die merkt toch nooit ergens wat van. Die veldwachter, die weet niet van toeten en van blazen. Die is zo dom. En nou weet ik wel, burgemeester, u hebt meer geleerd dan ik. Veel meer. En gelezen heb u ook een hele hoop meer. Maar zo dom als dat u denkt dat ik ben, nee, zo stom ben ik nou toch ook weer niet. Ja, maar wat heeft dat nu allemaal te maken met een gat in de ruïne... en welk gat bedoel je dan? Burgemeester, u hebt Bol en de Wit puin laten ruimen in de ruïne. Dat is heel mooi en heel goed en heel best. Maar waar eergisteren nog geen gat was, daar was gisteren wel een gat. En dat gat, dat komt er niet vanzelf... want dat gat is er gekomen omdat er iemand door de vloer is gezakt. En wie daar geweest is, dat weet ik niet... Maar dat zult u dan wel weten, want u hebt een geheim voor mij en dat weet ik heel goed. Dat heb ik al maanden gevoeld en nou ja, het is niet zo mooi als je voelt dat je eigen chef geheimen voor je heeft. En dat je eigen chef bezig is om je te bedotten. En, uh, nou ja, nou zal ik het u dan maar meteen zeggen, burgemeester. Ik, uh, ik heb er eens over nagedacht en uh, ik moest maar eens aan u vragen of ik pensioen kan krijgen en dan moet u maar een andere veldwachter zoeken. Eh? Misschien dat u die dan wel kunt vertrouwen en dat u daar dan geen geheimen voor hebt. En, eh... Pensioen? Nu al? Maar man, ben je nu helemaal mal? Zo oud ben je toch nog niet? Nee, nee, zo oud ben ik nog niet. Maar als je eigen chef, eh, dat bent u dus. Ja, dat ben ik. Nou, als je eigen chef je niet vertrouwt en er gebeuren allerlei dingen waar je niet van mag weten en je wordt altijd maar overal buiten gehouden, zie je, burgemeester, dat, uh, dat is niet zo prettig voor een politieman. Oké, okay, ik zal mijn fouten hebben, weet ik wel, maar ik heb toch altijd mijn best gedaan. En nou, uh, nou daarom dacht ik zo uh, met pensioen te gaan en dan... Uh, well. Goeie help. Veldwachter, wat is dat nou, man? Heb jij, heb jij tranen in je ogen? Nou, dat zou, ja, dat zou, wel eens kunnen wezen, burgemeester, want te staan hier nogal veel sigarenrook en uh, ja, veel rook. En, en, uh, ja. Veldwachter, ik weet niet, ik kan niet. Uh, Vertrek de Ik wil zeggen, uh, nee, ik wil helemaal niet zeggen, ik ben totaal in de war. Uh, ik, ik bedoel, uh, pensioen. Over een pensioen wil ik geen woord meer horen. Ben je nu helemaal mal geworden, zeg. Zo oud ben je nog niet. Uh, later, dan praten we wel eens over jouw pensioen, maar nu nog niet. En uh, wat is dat nu van, van dat gat in de ruvine? Nou, goed, dan... Uh dan zak ik maar gewoon mijn rapport afmaken. Uh, waar was ik gebleven? Uh, ja, hier heb ik het al. Bij mijn inspectie van de ruïne heb ik geconstateerd... dat er op de plaats waar Bol en de Wit aan het werk zijn geweest... een gat is ontstaan. Dit gat moet daardoor iemand gemaakt zijn. Dit gat... oh ja, nee, anders. Dat, dit gat moet daardoor iemand gemaakt zijn. Er schijnt daar iemand door de volmol om de vloer te zijn gezakt. Bij mij amten. Bij mij, ambtenaar van politie, rees het vermoeden dat bepaalde personen iets zoeken in de ruïne, iets waarvan mij, ambtenaar van politie, niets bekend is. Punt. <coughs> Zo, bromde de burgemeester. En toen was het een flinke tijd heel stil in de kamer van de burgemeester. En die keek zijn oude trouwe veldwachtigers aan die daar maar zo'n beetje triest voor zich uit zat te staren... en plotseling was de burgemeester zo ontroerd... als die in een heleboel jaren niet was geweest. Er zat een brok in zijn keel... en hij moest drie keer kuchen voordat hij dat kwijt was. En meteen had hij zijn besluit genomen. Hij begon de veldwachter in te wijden in zijn geheimen. Hij vertelde hem alles, van de bromvlieg, van Brilstra... van de vele ontdekkingen die ze samen hadden gedaan... van de schat die ze nu aan het zoeken waren... En toen, zei de burgemeester, en nu heb ik een dringend verzoek, beste vriend. Ik vertel je dit alles onder het zegel der geheimhouding. Beloof mij dat je er met geen woord over zult spreken, met niemand. Die twee mannen drukten elkaar de hand en de wolken dreven weg. De narigheid verdween als sneeuw voor de zon. Het oude, goede vertrouwen, dat was er weer. En de burgemeester wist dat hij weer op zijn veldwachter kon vertrouwen als op een echte oude vriend. Over pensioen werd niet meer gesproken. Die avond trokken Brilstra en Hannes en de burgemeester voor de zoveelste keer naar de ruïne. En naar ze hoopten voor de laatste keer. Brilstra en Hannes sleepten deze keer een ladder mee. Want ze begrepen wel dat een touw niet zo erg geschikt was voor de burgemeester. Ik ben zo blij met die ladder, hè, zei de burgemeester tevreden. Want dat touwklimmen, nee, nee, dat is niets voor mij. Trouwens, touw danen ook al niet, hè. We hebben het allemaal zo stilletjes mogelijk gedaan, want we waren al bang dat we misschien de veldwachter tegen zouden komen, zei Brilstra. O, oh, de veldwachter, nee, nee, de veldwachter ben je niet tegengekomen. Nee, die zijn we niet tegengekomen, nee, dat klopt. Maar eh, hoe weet u dat zo, burgemeester? De veldwachter heeft dienst. Oh, u hebt ervoor gezorgd dat hij een beetje uit de buurt bleef. Hij moest dus weten wat we... Waar heeft de veldwachter dienst? Bij de ruïne, zei de burgemeester. Bij de ruïne? vroeg daar verbijsterd. Ja, bij de ruïne knikte de burgemeester. Ja, dat klinkt allemaal een beetje vreemd. Daar begrijpen jullie natuurlijk niets van. Ik zal het je later wel uitvoerig uitleggen. Maar in het kort kan ik het jullie nu wel zo vertellen. Kijk eens, vrienden. Wij hebben allemaal gedacht dat die veldwachter niet zo... Uh, nou ja, niet zo erg bij de tijd was. Hè? Een beetje dom. Uh, nou ja, misschien wel wat achterlijk. Maar hij had ons in de gaten. <laughs> en hoe? Ik heb met hem gesproken... En ik heb hem ingelicht. Ik heb hem volledig op de hoogte gesteld en hij weet nu alles. En hij heeft mij beloofd op zijn woord van eer dat hij er met niemand over spreken zal. Nou, nou, dat is toch best wel behoorlijk tegen de afspraken, hè? Zei Brilstra. Ja, dat lijkt wel zo. En toch, kijk Bril... Die veldwachter van ons is de kwaadste niet. Kijk nou maar niet zo bezorgd, Bril. Er is geen kou aan de lucht. Kom op, op naar de ruïne met de sleutel en deze keer moeten wij slagen. Brilstra had er nog niet zo dadelijk vrede mee. Maar tien minuten later, toen hij echt alles wist, knikte hij. En toen hij de veldwachter vlakbij de ruïne in de schaduw van een boom zag staan, toen stak hij toch zijn hand uit. De veldwachter grinnikte maar eens, en hij zei... Goedenavond, uitvinder. Ja, goedenavond, veldwachter. Hehe, he, eigenlijk ben ik ook wel blij dat er nou een eind gekomen is aan dat rare verstoppertje spelen. Ja, ik ook op het, euh, <laughs> het werd best wel eens een beetje vervelend, hè. En, euh, goh, ben je nou zomaar eens komen lopen? Ja, wat denk je dan? Denk je dat die ladder vanzelf loopt? vroeg Brilstra. De veldwachter grinnikte. Nee, nee, ik dacht zo van... Uh, Brilstra zal wel met de bromvlieg komen, dacht ik zo. Nee, het spijt me wel, maar... Uh, de bromvlieg is prachtig voor het vervoeren van mensen. Maar een ladder, nee, dat gaat niet zo best hoor. Kom beste mensen, genoeg gepraat. Wij gaan naar beneden. Nou, kom op Brilstra, laat ik je dan eens even helpen... met het plaatsen van een ladder. Zo dan. En de veldwachter hielp krachtig mee. Hannes, ga jij maar voor. Jij hebt dat toch zo'n handje van om het eerste beneden te zijn? Nou, ik klim toch maar liever een ladder af dan dat ik weer door de vloer zak hoor, burgemeester, lachte Hannes. Ja, dat kan ik me ook wel weer voorstellen. Ik bijvoorbeeld, ik daal ook liever een ladder af dan dat ik langs een touw naar beneden moet glijden En mijn stuitje dusdanig bezeer dat ik... Nou ja, dat doet nu niet ter zake, evenals mijn hooikoorts. Kom aan, Hannes, daal af. Hannes was al beneden, de burgemeester volgde hem en weldra stonden nu ook de veldwachter en brilstra in de gewelven van de wijnkelder. De burgemeester ging recht op zijn doel af, toen haalde hij de sleutel uit zijn zak, maar hoe die ook morrelde, de sleutel ging er niet in, want het sleutelgat zat vol met stof en spinrag. Dat was spoedig verholpen en toen ging de sleutel inderdaad wel in het sleutelgat, maar er was geen sprake van dat het ding wilde draaien. Natuurlijk was het hele geval in al die eeuwen danig verroest. Ook dat euvel was vrij gauw verholpen, met behulp van het oliekannetje van Brilstra, en toen draaide de sleutel. Het slot moest nu open zijn, maar de kleine deur was met geen mogelijkheid open te krijgen. Eens even kijken, zei Brilstra. Het hengsel aan dit deurtje, dat lijkt me eigenlijk stevig genoeg. Daar moet je behoorlijk hard aan kunnen trekken, dat trek je er zomaar niet af. Wacht eens even. Uh, nou heb ik hier een touw, en dat touw, dat knoop ik vast aan het hengsel. Nu kunnen we met z'n vieren aan dat touw gaan trekken. Uh, eens even kijken. Veldwachter, jij vooraan vlakbij het hengsel. Dan uw burgemeester. Hannes, jij achter de rug van de burgemeester. En achteraan kom ik. En dan kunnen we met z'n vieren trekken. Uh, nou, goed vasthouden. En nou trekken. Nou gaat hij. Ja. Trekken. Trekken. Ja, en nog een keer. Ja. Hijgend stonden ze met z'n vieren te trekken. En nu mijn ruk. 1 twee, drie, en ja! De mannen gaven een wilde ruk. Toen hoorden ze boven hun hoofd een somber gerommel... dat aanzwol tot een donderend geraas. Daarna volgde een oorverdovende knal... en nu pas drongen tot de vier mannen door. Alles wat er nog overeind stond van de gewelven... was op dit ogenblik bezig om in te storten. Het werd stikdonker in de oude wijnkelder... Er viel nog wat puin, toen volgde een diepe stilte en pas nu werd er een zacht kreunen hoorbaar. Daar was, door de dikke duisternis heen, de stem van Hannes. Vader? Vader? Vader, help me nou. Ik zit er helemaal onder. Vader? De stem van Brilstra klonk zwak. Eh... Uh, Waar ben je dan? Ik zit bekneld hier. Ik kan me zo wat niet bewegen. En daar hoorden ze de veldwachter. Oh Gompi, ik ben mijn been kwijt. Mijn been. Waar is mijn been? Hey daar, riep de burgemeester. Oh jij eens even op. Hou op. Je trekt aan mijn been veldwachter. Nee, dat is mijn been burgemeester. Dat is mijn been. Je bent mal, man. Dat is mijn been. Uh, bril, waar ben je dan? Ik zie niets. Uh, de lamp. Wie heeft de lantaarn? Uh, Hannes, jij had de lantaarn, toch? Ik zoek al. Uh, kun jij je armen bewegen? Uh, ja, pa. Mijn armen wel. Maar mijn benen zitten vast. Er ligt iets heel zwaars bovenop mijn benen. Oh, wacht eens, ik... Ja, hier heb ik de lamp. Snel dan, maak licht, Hannes, eh, voordat de veldwachter er vandoor gaat met mijn been. Eh, ah, mooi zo, de lamp doet het gelukkig nog. Nu kunnen we tenminste iets zien. Lieve hemel, wat een ravage. Wie heeft er ooit zo'n verwoesting gezien, zeg. Ik zie het anders heel best, zei Brielstra. Nou... Wie kan zich losmaken? Stil nu eens even. Eerst even die ellende met dat been. Ja, natuurlijk, zie je nu wel. Dat is gewoon mijn been, riep de burgemeester uit. Ik zit hier zo vast als een huis. Kunt u zich vrijmaken, burgemeester? Vroeg Prilstra. Stil eens even. Ik morrel en woel reeds. Ja, uh, jo, ik geloof mompelde de burgemeester, en toen hoorden ze weer puin vallen. ''O, oh, burgemeester, alsjeblieft voorzichtig hoor,'' waarschuwde Brilstra, ''anders komt er nog veel meer naar beneden.'' ''Dat kan niet meer,'' riep de veldwachter. ''Dat kan helemaal niet. De hele ruïne die ligt al hier, op mij. Ik kan helemaal geen adem meer halen.'' Oh, maar daar moet je toch mee doorgaan, hoor, veldwachter. Als je ermee ophoudt, dan zou je best eens ziek kunnen worden. Uh, zo.'' En als ik nu hier aan trek... Ja, ja, ja het, het lukt. Ik geloof... Goeie, help. Ik heb het gevoel dat ik zou kunnen gaan staan. Dat is me wat. Als u dat nou eens zou proberen, burgemeester, riep Rylstra, dan kunt u ons misschien helpen. Vader, vader, help me toch. Ik heb het zo benauwd, kreunde Hannes. Ja... Ja, Hannes, uh, even flink houden. Uh, we komen je zo helpen. Er staat geen stuk van die ruïne meer boven de grond. Volgens mij ligt alles op mijn borst, zei de veldwachter. Maar nu riep de burgemeester op toon. Dat doet nu niet ter zake, veldwachter. Thans gaat het om het naakte leven. En ik heb ook een bouw op mijn pit, zei de veldwachter. Pielstra werd bepaald nijdig. Wat kan dat nou schelen? Daar komt het toch niet op aan? Nou, burgemeester, heb u wat gebroken? Tot mijn verbazing sta ik thans. Waarlijk, het is een wonder. Mijn benen zijn niet gebroken, zelfs mijn armen zijn nog heel. Alleen mijn schouders zijn iets wat pijnlijk. Goeie, help zeg. Ik heb toch nooit geweten dat ik zo oersterk zou wezen. Een complete ruïne op mijn lijf en nog niet beschadigd. Alleen... Oeh, oeh, mijn stuitje, dat had ik laatst ook al zo bezeerd. Wel aan, dat geeft nu niet... Uh, Oeps, dat doet zeer. Uh, zo, Bril, ik kom al. Ik snel te hulp. Nu zullen we eerst eens zien of we jou kunnen bevrijden. Heb je pijn? Nee, nee, ik heb geen pijn, burgemeester. Ja, als ik lach. Uh, ja, als u nou eens heel voorzichtig daar achteraan aan die balk gaat trekken, dan duw ik hier met mijn vrije arm. Uh, ja, ja, zachtjes, want anders dan komt er nog meer naar beneden. Helemaal niet zachtjes. Het kan me absoluut niet schelen of we die ruïne nog meer beschadigen. Het gaat nu eerst om ons. Precies, burgemeester. En als er nog een paar van die balken naar beneden vallen, dan komt dat wel eens ons eindwezen. wezen. Oh o ja, daar zit natuurlijk wel weer wat in, Heegde de burgemeester. Uh, zo dan. Hm, ja, duw een beetje... «Ja, Je moet natuurlijk wel even meewerken, Bril. Ik kan niet alles alleen doen. En. Hupsa! Met een doffe smak wierp de burgemeester de balk aan de kant. Moeizaam kwam Brilstra overeind. Zo dan. Hu. Joei, joei, Nou, eens even kijken of. Oh, oeh. Oe. Lieve help, zeg wat, heb ik een pijn in mijn rechtervoet? Gebroken? Nee. Nee, geloof ik niet. Kijken of ik erop kan staan. Uh, nee, nee, ik kan erop staan. Nu, uh, even met systeem, Brilstra. Armen en benen, in orde? Mooi. Tel dan snel je ribben. Alles goed? Uh, mooi zo. Wel nu, ik geloof dat jij er ook prachtig vanaf bent gekomen, Bril. Ja, dat geloof ik ook, burgemeester. Ik heb overal pijn, maar er is niks kapot. Geloof ik. Nou... Nou gaan we eerst Hannes helpen, zei Brilstra. En ik dan, Kreunde de veldwachter. Jij moet even wachten, veldwachter. Iedereen op zijn beurt. Zo, burgemeester, nou eerst die zware balk hier. U aan deze kant en dan loop ik wel om. Ik daar. Ja, ja, voorzichtig op, optillen. En weg daarmee. Tegelijkertijd smeten ze de balk aan de kant. Hannes, trek nou je been op. Dat is goed. Goed zo. Hoe is het? Denk je dat hij gebroken is? Mijn knie doet zeer. Maar het gaat, geloof ik wel. Nou, het andere been nog. Uh, ik geloof wel, Aarzelde uh, Hannes. Kom hier, jongen. Hou je vader maar vast. Zo dan. Uh, kun je staan? Ja, pa. Ik geloof dat het gaat. Hey. Joeps, ik ben alleen een beetje raar in mijn hoofd. De burgemeester klopte Hannes vriendelijk op zijn schouder en hij zei Nou, dat gaat wel weer over, beste jongen. Er zijn zo van die mensen die zijn hun hele leven een beetje raar in hun hoofd maar bij jou gaat dat wel over, hoor. Zo, en dan nu onze brave veldwachter. Ja, als het u gelegen komt ik, eh, ik wou er ook wel graag uit. Ik heb me toch verdorie een brok steen op mijn borst liggen. O, oh, gompie. Ik geloof... Dat ik alles gebroken heb, de burgemeester stelde zijn politieman gerust. Wel nee, veldwachter, alles, ach nee, dat kan haast niet, hè. Dat gebeurt zelden of nooit. Kijk, misschien hier of daar een paar ribben, wat armen en benen, maar alles, ach nee. Brilstra zei, zo, veldwachter, nou rol je voorzichtig op je linkerkant. Ja, uh, uh, ja, ja. Oh, als ik dat kan, ja. Oeh, wat heb ik een pijn in mijn been. Ik, ik geloof dat ik alles gebroken heb. Nee, heus niet alles. Echt niet. Mooi zo, ja. Op je kant en nu, nu hier naartoe. Goed zo. Steun maar op mijn sterke armen. Gompie, dat is me ook nog nooit eerder gebeurd. De sterke arm, die steunt op de sterke arm. Nou, nou, nou zit ik tenminste. Nou eens even eerst die mijn pit, dat is ook geen gezicht, zei de veldwachter somber. En je zei nog wel dat je alles gebroken had. Wel, je armen zijn in elk geval nog prima in orde, anders dan zou je niet naar je pet kunnen grijpen. Hm? Brilstra lachte. Nou, dat valt dan ook alweer mee. Kom nou veldwachter, die pit dat komt straks wel. Eerst eens voorzichtig proberen of je kunt staan. Ik staan? Niks ervan, riep de veldwachter. Wat nu? Wil je niet staan? Kan niet staan. Waarom dan niet? Omdat ik niet zeker weet of mijn benen nog wel heel zijn. Als ze nou gebroken zijn, wat dan... Oh, o, oh, wat deed u nou? krijgde de veldwachter. Ik voel of je benen nog heel zijn, en ik geloof dat alles heel is, hoor. Nergens voel ik bij jou rare plekken of splinters of ander ongerief. Kom aan, zeg, steun op mij en sta op. Nou, ik zal het eens proberen dan. O, oh, ah! Oeh, oeh, oeh! Gombie, het gaat? Hoe is het mogelijk? Kun u dat nou begrijpen, burgemeester? Een mens krijgt een halve ruïne op zijn lijf en zijn armen en zijn benen zijn nog heel. Stil nu, bevalt de burgemeester. Je ruggengraat, is je ruggengraat nog heel? Sta nu eens even alleen. Kijken of je ook omvalt. ja. Dat is dus in orde. Zo, en nu je ribben. Veldwachter, tel je ribben. Ja, burgemeester. Weet je hoeveel je er hebt? Nee, burgemeester, maar dat kan me ook niet zoveel scheiden. Uh, euh, uh, huh, uh, nee, niks kapot. Vrienden, als door een wonder zijn wij allemaal heelhuids door dit avontuur heengekomen. Nu zullen we eens even de balans opmaken. Hannes, hoe is het met je hoofd? Oh, veel beter hoor, burgemeester. Ik heb wel twee flinke bulten, maar dat is niet zo erg. En jij, Brilstra. Uh, geef eens hier die lantaarn, Hannes. Uh, dank je. Wel, Bril, hoe is het met jou? Dat gaat wel best, burgemeester. Maar man, je bloed. Daar, bij je oor. Oh, dat is niks. Dat is alleen maar een schrammetje. Bind je zak, doe maar om je oor. Dat kan niet, dat blijft nooit hangen. Maar het is echt niks hoor, burgemeester. Het is niet de moeite waard. Prachtig, prachtig. En onze dappere veldwachter, alles nog steeds heel... Ja, ja, burgemeester, beetje pijn in mijn knie, maar dat kan ook wel van het regenachtige weer van de vorige week wezen. En ook niet meer benauwd? Uh, nee, helemaal niet, burgemeester. Nou, dat brok steen van mijn borst, is nou, uh, nou kan ik weer vrij ademhalen, zo gezegd. Ik ben alleen een beetje stijf. Ja, ja, dat ben ik ook, dat zijn we allemaal. En laten we nu eens even om ons heen kijken. Lieve help zeg, wat een ravage, wat een vernietiging. Ja, zei Hannes, ik heb ook al zitten kijken. We zijn er nou allemaal wel erg goed afgekomen, maar hoe komen we hier nou weer uit? Eruit? Hoezo? Goeie. Je hebt gelijk, Hannes. We zitten hier als ratten in de val zij Brilstra, en de veldwachter voegde eraan toe. Gombie, daar heb ik nog helemaal niet aan gedacht. Als ratten in de val. De burgemeester kwam er meteen tussen. Nou zeg, kom nu mensen, kom nu. Niet duidelijk zo somber hoor. Eerst eens goed kijken. We zijn van die kant gekomen. Nou, dat ziet u zelf wel. We zijn hier in de gewelven onder de ruïne, en die kant die zit zo dicht als een muur. ''En voor en achter ons hebben we de muren van de kelder gewelven,'' zei Hannes. ''En naar die kant is ook geen uitgang,'' zei Brielstra. ''Gombie, zijn we er zo goed afgekomen en nou zullen we nog moeten omkomen van de honger,'' meende de veldwachter somber. ''Veldwachter, doe niet zo dwaas. Natuurlijk moeten we een uitweg vinden. Uh, trouwens, er zal toch hulp van buiten komen. Natuurlijk komt er hulp.'' En die schat? Hé, waar is die schat nou? vroeg Brilstra. Het was enkele ogenblikken heel stil. Nu hadden ze allemaal iets om over na te denken. Waar was die schat en hoe moesten ze uit deze wijnkelder komen?